Straatman met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op rij wordt er in Soedan hevige gevochten tussen het leger en een paramilitaire eenheid binnen het leger. Door het geweld zijn al zeker 56 burgers omgekomen... en bijna 600 gewond geraakt. Ook drie medewerkers van de VN zouden om het leven zijn gekomen. VN-chef Guterres heeft het leger en de groep... maar opgeroepen paramilitaire opgeroepen te stoppen met het geweld. De Nederlandse ambassade in Soedan heeft contact... met ongeveer 50 Nederlanders, zegt de ambassadeur. Hoeveel Nederlanders er in Soedan zijn op dit moment... is nog niet duidelijk.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 In het noorden van India is een oud-politicus tijdens een live-uitzending op tv doodgeschoten. De man werd samen met zijn broer door de politie naar een medische controle gebracht. Hij zat vast voor ontvoering en werd nu verdacht van moord en mishandeling. Te zien is dat hij en zijn broer geboeid naar het ziekenhuis worden geëscorteerd, omringd door agenten. Ze zijn druk in gesprek met journalisten die het interview live uitzenden. En dan is te zien dat iemand een pistool trekt en van dichtbij Ahmed de man dus door het hoofd schiet. Jean-Marie Le Pen is na een hartaanval opgenomen in het ziekenhuis. Hij is de oprichter van de extreemrechtse Franse partij Front National. De toestand van de oud-politicus is volgens artsen ernstig. Jean-Marie Le Pen is 94 en al een tijdje niet meer politiek actief. Zijn partij wordt nu geleid door zijn dochter Marine Le Pen. Het weer dan nog tot besluit. Het is bewolkt op dit moment, maar plaatselijk wel wat motregen. Verder is het droog. Vanmiddag her en der een enkel buitje. Verder een afwisseling van won en zon en wolken. En bij een matige noordenwind wordt het een graad of 14. En morgen dan verandert er maar weinig. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 het gekocht werd op een buitenlandse uh, liedjesbeurs. Het nummer verhaalt van iemand die een geldprijs in de loterij gewonnen heeft. En daarmee vrienden en uh, familie trakteert op een kruistocht over de Rijn naar Duitsland. Het de is zich door en op uh, iedere regel terugkerend uh, repetito. En u hoort ze nu reizen langs de Rijn. Niet van Louis Davids en Rika Davids. Maar dit is de versie van Willy en Wilke Alberti. Vader en dochter met reis langs de Rijn. Laatst trokken we uit de loterij.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 Het eerst bij Keulen Mijn tante walst over het dek Als een jonge peulen. Oom Kees nam zijn harmonica En ging aantrekken En dadelijk zong kromme teun Bootsplan was pisteus Ligt je zaar, wel te vaar Riep houd op, ik word zomaar Oeh, ja Zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn Zag zit de, de maden schijn, schijn, schijn Vier, vier, aan de spier, spier, spier, wir vier, vier, vier Zo wir wir wir wir wir wir wir wir wir Allemaal in de wir kajuit, wir wir wir is zo wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir wir het wir het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij vloog naar de commandobrug en riep. Kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltaal.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 ik voelde me eerst een beetje belacht Ik dacht het is net of er wat aan me knacht Maar toen kreeg ik die gaten In de gaten Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?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 een veelgedraaide artiest hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort... in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was Doris, terwijl Tom Manders met twee motten... en daarvoor nu de trekvolgers met Kleine Schooier. En de volgende dame is Terry Scholte.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 Daar staat hij urenlang en tuurt dan naar de zee. Zijn mooie dagen, lang vervlogen, voeren hem mee. De laatste maal nog wil hij het beleven. In storm en regen, daar op die wijde zee.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 Al nog wil hij het beleven in storm en regen, daar op die wijde zee.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 is een dame. Lang geleden heeft ze hier op de radio een, een radioprogramma gepresenteerd in de tijd dat er nog in de watertoren zaten. En ze heeft een tijdje in Zandvoort gewoond. Ik ben dat ze tegenwoordig in, de, in het Gooi woont. We hebben het over Ria Valk. Geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Een Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie, zeggen ze aan. En ze schilderde figuratieve kunst. En u hoort er nu Ria Valk...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 Hou je echt nog van mij, Rakkenwilie? Of is nu al je liefde voorbij? Heus ik twijfel nou toch wel een beetje, het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 Het is topperdie ik kan vandaag staan wij zijn klaar al is het best noodt ook met lieverge voor zo is een cowboy trouwt nog het laatst voor een preekt zo is een cowboy al is een topperdie ley ley ley die ye pia ye pia yo Ja jippie ja joh Een cowboy heeft stevige knijsten. Hij vecht voor zijn vrijheid en recht Neemt dik wat pistool in zijn knijsten En strijdt tot het pleit is beslecht Zo is een cowboy Trouwt tot het laatst voor een vriend Zo is een cowboy Als je zijn vriendschap verdient met lievensgevaar. Zo is een cowboy trouwt op het laat voor een vriend. Zo is een cowboy als je zijn vriendschap verdient. Liri, liri, liri, liri, liri. Jippie a jippie a jo. Liri, liri, liri, liri. Jippie a jippie a jo. Traak is koud maar zit er soms iemand in nood? Dan is hij hulp, en moeder, en red vaak een vriend van de dood. Een cowboy trouwt op het de laat de voor een vriend. Zo is een cowboy als je zijn vriendschap vernietigt. Je hebt je je je je je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 Tot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 Naam, de dierenbouwers met Anne-Lieze. anne ach waarom zou je boos zijn op mij? Anne-Lieze, ach je bent toch mijn liefste, ben jij?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 Een tijd van verdriet en van narigheid Want ik dacht zeker, mijn schatje dat ben ik kwijt Toch is Anneliese gekomen, och wat was ik blij Anneliese heeft me genomen, zij is dan op mij Zo is het in het leven en ook in de liefde vaak Ik bleef mijn best doen en ik sloeg haar aan de haak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 Anneliese, verbrek op je woede verstand. Appannelizen, Appannelizen, ik vraag je nog steeds om je hand. Om je hand. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mij? dan dat ligt aan madeline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 zelf ik weer zo goed, dat ik je tienmaal leuker vind. Bij sporten spel, je kreunt er in de wind. Zie ik je doorgaan met een hoed, en dan besef ik weer zo goed dat ik je timmel leuker vind. Als een jongen met de meisje wandelen gaat vraagt hij: Zie je hem heren? hem maakt de meisje zich? Geen antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij Doe je ruimte en me, hoesje als liefst doe je? Dat is, zie de geheime heren Ja, ze luistert je voor zijn liefde die Daar is, ik zie je toch zo heren En zo blijft de wereld draaien, door het vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek ik zie de hele keren met muziek. En dat waren de spelbrekers van allemaal grote hits. Een Natalie was dat. En daarvoor hoorde u uh, Sweet 16 met uh, Peter. En daarvoor nog de Pieter Bouwers met Anneliese. En de volgende artiest is Willy Alberti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 You're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 Gitaren, zoem, zoem, zo gaan alles naar een roem, roem, roem Zo gaat het rom en mijn hart dat gaat van je rom, bom, bom Het is haast een liedje zonder woorden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 Met uh, Eimundo Ros. Officieel heet hij Eimundo William Ros. Geboren in de poort van Spain op 7 december 1910. En overleden in Alicante op 22 oktober 2011. Was hij een muzikant en bandleider uit Trinidad en Tobago. Hij zong altijd eigenlijk alleen maar zijn eigen taal of Engelse liedjes. Maar hij heeft ook een liedje voor ons gezongen. Mokum is de stad voor mij. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende way. week. Mokum, Stempel play. Het blijft voor mij, de is de stad, wat heb ik daar een pret gehad? Boekum is de stad voor mij. Klieper op de keizer kraakt. Klieper op de hering kraakt. Ik vond ze je veel beter, maar alleen de rug is een beetje raar. Malcolm is dus stad per mij. Stomter, smeedex op de munt. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9